Vijf uur, het NOS Journaal, Jeroen Tjepkama. D66-leider Pechtold wil opheldering van premier Rutte. Sarkozy dreigt met terugtrekking Frankrijk uit Schengenzone. En Twente en PSV verliezen in de Eredivisie.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 Een Amerikaanse militair heeft een bloedbad aangericht in de Afghaanse provincie Kandahar. Hij verliet in de nacht zijn basis, ging huizen binnen en schoot er mensen dood. Een fotograaf van persbureau AP heeft 15 lichamen zien liggen. De Afghaanse autoriteiten spreken van 7 tot 16 doden. De NAVO houdt zich op de vlakte. De militair zou een zenuwinzinking hebben gekregen. Na zijn daad gaf hij zich over. De schietpartij komt op een moment dat de anti-Amerikaanse gevoelens in Afghanistan al sterk zijn opgelopen.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 De wedstrijd werd gestaakt en de dronken supporters... werden naar de supportersbus gedirigeerd. Een vrouw uit Nistelrode is vanochtend lichtgewond geraakt... toen ze op de A65 bij Tilburg een buizert probeerde te ontwijken. De vrouw slipte met haar auto en botste twee keer tegen de vangrail. Ze kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis. Ook de vogel raakte gewond. Die zit in een vogelopvang. De auto is totaal los.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 ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 3 kilometer. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Kleinpolderplein en Delft staat 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Rotterdam naar Den Haag kan beter omrijden via Gouda. Over de A20 en de A12. TA27, breda Gorkem is ook een ongeluk gebeurd. Voor Geertruidenberg staat nog 4 kilometer file. De weg is daar wel weer vrij. De a 29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de Heijn-Noordtunnel 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemiddag 8 minuten over 5 het laatste uur van langs de lijn op deze zondagmiddag beginnen wij in Doetinchem bij de graafschap AZ Richard van der Made. Zeven minuten nog in de eerste helft. Het is behoorlijk saai in Doetinchem. 0-0 is de tussenstand en als je kijkt naar het spel van AZ ja, het is moeilijk in staat om openingen te vinden. Het verloopt allemaal volgens het plan tot nu toe van de graafschap. En uh, dus blijft het heel spannend boven in de eredivisie. Hele bijzondere uitslagen vandaag. Wat denkt u van NEC Twente 3-1 Twente? Een week geleden 6-2 winnend bij PSV. En nu dus de punten inleveren. 3-1, 3-0 was zelfs de achterstand. Toen alleen Plet nog wat terugdee. Jan Roes uh, praat erover Ben een van de Twente-spelers. Hoe is dat allemaal mogelijk, hè? Peter Wiskrof. Peter, vorige week uh, rond deze tijd, nu ietsje later... stonden we in de katakom bij PSV. Euverie, uh, muziek uit de kleedkamer... Uh, nu is het een totaal andere wereld. Ja, dat is voetbal. Dat is, uh, de ene week uh, is het een Hosanna sfeer en de andere week is het uh, <laughs> gaststemming. Uh, ja, vorige week was het, uh, was het allemaal goed en nu is het uh, ja, heel slecht. Maar hoe kan het verschil zo groot zijn? Ja, dat is moeilijk. We hebben denk ik twee hele zware wedstrijden gehad. En, uh, ja, je wilt het niet als excuus gebruiken, maar ja, dat heeft heel veel kracht gekost. En ik, ik vond vandaag dat we uh, energieloos waren. Is het mentale kracht of ook fysieke kracht? Nou, alle twee. Het heeft ook mentaal te maken. Ook al in de vermoedheid moet je het op kunnen brengen om in je positie te komen, om duels te winnen. Ja, dat hebben we vandaag gewoon niet gedaan. Dat is heel duidelijk. En als je, als je geen duels wint, geen tweede ballen wint, dan verlies je de wedstrijd. En uh, ja, dat is een simpele conclusie, maar zo was het vandaag. Was het al voelbaar voor de wedstrijd? Als je dan hier naartoe gaat in de bus, uh, scherpte? Uh, of, of is, dat, is dat aanwezig dan al? Nee, ik had een goed gevoel, moet ik zeggen zelf. Uh, en ook uh, bij de ploegen denk ik dat het een goed gevoel was. Maar uh, op de eerste paar minuten na, waarin we volgens mij wel een kansje kregen... en uh, ja, daarna zag je het gewoon uh, uit onze vingers glippen. En ja, dat, uh, is dezelfde, als je een wedstrijd slecht begint, dan is het heel moeilijk om dat om te draaien. Nou ja, dat, dat blijkt wel, want we konden het na dat uh, slechte begin uh, konden we het niet meer omdraaien. Ook de tweede helft niet. En als we dan uh, ook na nou twee spelvattingen, twee doelpunten tegen tegenkrijgen... Ja, dan is het helemaal, uh, houdt het helemaal op. Hoe vervelend is dat helemaal voor jou? Want jij bent hier groot geworden als voetballer. Ja, sowieso. Uh, verliezen is sowieso heel vervelend wat ik uh, heel slecht tegen kan. En, uh, tegen jouw club uh, wil je graag winnen. En, uh, ik gun het allerbeste voor het hele seizoen. Uh, twee wedstrijden niet en uh, dat is tegen Twente. Maar uh, ze hebben verdiend gewonnen. Dus ik, ik, kan ook, uh, ja, ik kan ze alleen maar feliciteren. Want hun hebben het gewoon beter gedaan dan, dan wij vandaag. Hoe lastig kan dit doorwerken? Want Schalke staat weer voor de deur uh, volgende week uit bij Feyenoord. Uh, dat, dat wordt heel lastig. Ja, we spelen Feyenoord thuis, maar ja, het, zijn, het zijn hele zware weken en we zullen. Uh, het is, uh, maar een heel kort moment om, uh, om de teleurstelling te verwerken. Want Schalke staat uh, over een paar dagen weer voor de deur en dan Feyenoord en dat zijn hele zware wedstrijden. Dus wij zullen uh, deze dagen zullen gewoon heel snel moeten herstellen, uh, snel vergeten, doorgaan naar de volgende wedstrijd ja, dat is het ritme waar we nu in zitten. En dat zullen we heel snel, we heel snel ons weer moeten uh, met oppakken. Peter Wisscherhof naar de 3-1 nederlaag van zijn FC Twente tegen NEC. Mooie dag in Italië voor AC Milan. Het won zelf met 2-0 van Lecce. De nummer 2 Juventus kwam niet verder dan 0-0 tegen Genoa. En wordt het ook een mooie dag voor AZ in Doetinchem tegen de Graafschap, Richard? Tot nu toe valt het tegen, Twan. Het is 0-0, 42e minuut. De vrije trap van de AZ nu, maar er zit een hand tussen van de winter. De laatste week uitstekend in vorm. De keeper van de Graafschap die natuurlijk veel te doen krijgt. Want in bijna alle wedstrijden staat de ploeg uit Doetinchem onder zware druk. Moet het samen uitvechten met Excelsior. Wie dit seizoen rechtstreeks gaat degraderen. En wie nog in de na-competitie mag spelen. Maar tot nu toe in deze eerste helft slaagt de Graafschap er goed in. Om het spel van AZ te ontregelen. AZ dat in een wat laag tempo speelt vaak. De zijkanten weliswaar goed uh, probeert te zoeken. Maar daar uh, ontbreekt de vorm bij zowel Holmen als Berens. Die nauwelijks hun tegenstander voorbij komen. Nu is het Palsen met een uh, bal vanaf de linkerkant. Voorzet maar weggehaald door Breinburg en de so Zoveelste corner. Ik heb ze niet bijgehouden. Maar ik denk dat het er een stuk of 7-8 zijn voor AZ al in de eerste helft. Nu vanaf de rechterkant in de 42e minuut. 0-0. Dus nog steeds hier in Doetinchem de stand. En als je kijkt naar de uitwedstrijden. Bijvoorbeeld ook dit seizoen van de Graafschap. Terwijl ik eerst even wil kijken wat er gebeurt bij die corner. Maar Holmen maait helemaal over de bal heen. En dan kan de Graafschap via Nalban Toglu de bal over de zijne laten rollen. Nee, het is vermoed. En dus krijgen we een ingooi voor AZ. Maar uitwedstrijden van de ploeg uit Alkma. Maar verlopen dit seizoen regelmatig ook niet goed. Want AZ heeft bijvoorbeeld al verloren van Rode JC, van NAC, van Utrecht, van Heerenveen en ook van Twente. Vijf nederlagen dus. De punten worden vooral thuis gehaald. Nu gaat de bal over de zijlijn via Nalban En dus weer wat seconden winst voor de Graafschap. In de 43ste minuut is er nog altijd 0-0 in Doetinchem tussen deze twee ploegen. En dus praten wij verder over Feyenoord FC Utrecht. Feyenoord leek een mooie middag tegemoet te gaan. Snel op 1-0 via Bakal. Rebound na een enorm schot van Klaas die Wat via keeper en paal weer terugkwam in het veld. En toen heel lang dacht je, ach 1-0. En Feyenoord gaat bij de grote winnaarsborden... Was daar ineens van de gun 1-1. En toen Nederland ook nog twee keer geel kreeg. En dus rood in de 77e minuut. Mocht Feyenoord misschien zelfs nog wel van enig geluk spreken dat het uiteindelijk bij 1-1 bleef. Maar toch, er had misschien wel meer ingezeten. En dan kijk je naar die ranglijst. En dan denk je als Feyenoord. En dat is ongetwijfeld Roland Koen ook denken, die praat erover met Rachel Niemeyer. Jullie hadden bij de winnaars kunnen horen, spelen gelijk... maar voelt het als een verliezer zijn dit, deze middag? Nou, nu niet meer, want uh, we hebben een uur redelijk goed gespeeld. Ik vond ook uh, dat we in een uur tijd uh, het rendement aanvallend gezien te laag was... want ik vond dat we de wedstrijd hadden moeten beslissen. En na de 1-1 verliezen we de grip en dan mag je uiteindelijk blij zijn met een punt... want uh, Utrecht heeft in de laatste fase met 10 tegen 11 uh, de kansen gehad om het af te maken. Hoe zat u de laatste tel van de wedstrijd op de bank? Want dat scheelde centimeters met uw plan, dat schot naast. Ja, nou, oké, okay, dat, dat, uh, als, je, als je een man minder hebt kun je onder druk komen. Uh, en, en, alleen het gaat mij om het feit, waarom kom je onder druk? Uh, dan gaan we iedere bal uh, vanuit Erwin Mulder heel snel in het veld brengen. We hebben geen aansluiting meer. We, winnen alle, of we verliezen alle duels in de lucht, wat bekend is met Schut en Wuiters. Nou, je zorgt in ieder geval dat je eerst je aansluiting krijgt... en je rust neemt en dan de lange bal gaat spelen. Ja, en dat is voetbalgochme. En dat is het lezen van een wedstrijd op dat moment. Wat wordt er gevraagd? Nou, daar hebben we veel moeite mee. We stonden u net met Otman McCall... en die vond het eigenlijk moeilijk om een soort kantelpunt aan te wijzen in de wedstrijd. Was dat nou het moment dat Utrecht opeens uit het niets eigenlijk toch het initiatief kon pakken? Nee, we hebben het nagelaten om, om de tweede te maken. Uh, we hebben een aantal momenten in de eerste helft gehad. Ik denk dat uh, Opman zelf de grootste kans had uit de voorzet vlak voor de rust. Ik vind ook dat we een penalty moeten krijgen met de actie met Kidetti... dat hij vastgehouden wordt. En zo waren er nog een aantal situaties. Schaken staat alleen voor de keeper in plaats van... Uh, het aannemen van de bal en de keeper uit te spelen en het is 2-0. Ja, we hebben de momenten gehad en, en we hebben uh, Utrecht doen leven uh, richting het einde wedstrijd. En, en Utrecht heeft uh, uiteindelijk, uh, daar mogen we ook blij mee zijn, uh, ons niet verslaan. Want uh, die kans hebben ze wel gehad. Schrokken jullie nou zo van het inbrengen van Van der Gun? Want dat leek ook een moment dat zij toch iets meer ja, of zo kregen. Nou nee, dat, dat is een, een wissel voor hun die wat aanvallender is. Uh, Snijder, middenvelder gaat eruit. Van de gun komt erin. Het uh, was vanuit een corner. Ja, je moet terugkijken. Ik heb het niet goed kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Of waarom die vrij staat. Alleen uh, het was wel een moment. was de kentering in de wedstrijd. Dan nou zou het makkelijk zijn natuurlijk voor u om te zeggen. Dit is eigenlijk een bevestiging. wat ik het hele seizoen al roep. Want we zijn nog niet klaar voor de titel. En misschien ook niet voor plaats 2. Want je ziet het tegen RKC. Je ziet het nu. Ja, u, u wordt eigenlijk bevestigd in wat u zegt. Of is dit toch daarvoor een op zichzelf staand moment? Nee, er zijn momenten in wedstrijden. Jij noemt dan twee thuiswedstrijden waarin dat klopt. Dat zijn net, dat zijn net vier punten die je doet brengen bovenin. Aan de andere kant... Moet je, Is dat een kwestie dan van niet helemaal rijp zijn? Ja, dat heeft met kwaliteit en ervaring te maken. En, en dat je het ook nalaat in een uur tijd om, uh, om niet het verschil op twee calls te hebben. Dat, dat, ja, dat, dat is dan een stukje kwaliteit of een stukje ervaring uh, die, we nog, uh, die we nog nodig hebben om echt, echt mee te tellen. En, en op basis van dit seizoen is dan uiteindelijk, want ja, de stand uh, ligt niet. Ronald Koeman Feyenoord, Utrecht dus 1-1, inmiddels rust in Doetinchem op de Vijverberg. De Graafschap AZ staat 0-0. When Moses walked the children out of Egypt land, said now don't you worry. Shelter for the women, comfort for the weak Leave the devil's evil, sweating on the street I gotta, I gotta, I gotta, I gotta Voor de jongeren op de rondes die dat nog niet weten. Die meneer heette Elvis Presley. I've got a feeling in my body. 12 op staat. Ja, dank u wel. <laughs> het, heeft, uh, het is al veel gezegd. NAC tegen PSV eindigde vanmiddag in 3-1. Dure nederlaag voor PSV. Maar ook een belangrijke overwinning voor NAC... Dat daardoor stijgt van de 15e naar de 13e positie op de ranglijst. De man die twee keer scoorde vandaag namens uh, Nak was Santi Kolk. Hij sprak na de wedstrijd met Ronald van der Geer. Van de middag, Santi, dit. Ja, eerlijk toch? Het is, uh, als je tegen zo'n tegenstander dit op de mat kan leggen, dan. Uh... Ja, dan kan de zon nog niet meer stuk. Het begon weifelend hè, bij jullie, want je komt op een 1-0 achterstand. Ik denk, nou, nu is nak gebroken, maar wat er dan gebeurt, dat is uh, ja, bijna ongelooflijk. Ja, ja het uh, was niet de bedoeling dat we natuurlijk zo zouden beginnen. Maar uh, ja, we, misschien kan je zeggen dat we eindelijk wakker werden geschud. Waardoor we een tandje erbij deden, uh, de duels, uh, in de duels wat scherper waren. En dan uh, zie je waar we weer toe in staat zijn. Voelde je je heer en meester op het veld gedurende 90 minuten? Ja, nou ja, kijk, als je op voorsprong komt, dan, dan geeft het natuurlijk een extra boost. En dan, uh, ja, dan lijkt het wel alsof er iets loskomt met het publiek erbij. Dan, uh, ja, herenmeester is misschien een beetje overdreven, maar je voelt je wel sterk. Er lag heel veel druk voor PSV op deze wedstrijd. Hoe hebben jullie dat ervaren? Want, want PSV komt hier aangeschoten naar Breda. Ja, nou ja, bij ons ligt ook een beetje druk, zoals je weet, als je kijkt naar de ranglijst. Dus uh, ja, uh, wel respect voor PSV natuurlijk, maar ook een beetje op z'n haar gezegd uh, scheid aan PSV. Want uh, wij hebben de punten voor ons iets harder nodig, denk ik. Maar je komt ook uh, het veld op met het idee van ja, er is iets te halen tegen dit kwakkelende PSV. Dat, dat moet ook een extra boost geven. Natuurlijk, daar hebben we het over gehad. We hebben natuurlijk ook uh, de wedstrijden van PSV de laatste tijd gezien. En uh, ja, ik uh, wil niet zeggen dat ze op de slagbank uh, leggen en dan de, dat wij ze echt moeten slachten. Maar uh, zo kwamen zij wel een beetje hier naartoe, denk ik. Ik denk dat het niet fijn is om een uh, om, uh, nak uit te spelen. Ik heb het zelf ook een paar keer ervaren met andere clubs. En uh, ja, als we dan dit uh, kunnen, ja, dan uh, ja, zonde voor PSV, maar uh, dan moeten we even aan onszelf denken. Teken het voor, voor deze wedstrijd was misschien wel jouw tweede goal, hè? Ik bedoel, zoveel vrijheid heb je bijna nooit. Nee, ja, ik, uh, ik, ik schrok er zelf ook een beetje van. Ik zag, uh, ik zag de ruimte bij de tweede paal. En uh, Anthony, die hield uh, het overzicht, gaf hem mooi met links voor... En, uh ja, kijk, als je dan zo goed kan als ik, dan is het natuurlijk een makkie. Nee, gij, gij, gij. Ja, Dat mag hoor, zo, na zo'n wedstrijd als deze. Nee, nee, nee, ik uh, scoor weinig kopdoepen. We maken wel weleens schijntjes ook op de training. Uh, soms vliegen ze er heel raar in en uh, soms trek ik hem hoofd weg. Maar uh, vandaag leek het me beter om een uh, kopje er tegenaan te zetten. Je hebt natuurlijk nog mooi haar. Je bent bang dat hij in de war raakt. dankjewel. Ja, ik heb wel shampoo uh, bij me dus. Okay. En gefeliciteerd. Want dit, is, ja, dit is de boost die NAC nodig heeft. Hè? Want, want het is bovenin spannend. Maar ja, kijk onderin. Ja, nee, precies. Kijk, en wat ik net ook al zei, uh, wij, uh, wij moeten aan onszelf denken. En uh, uh, ja, we moeten de punten bij elkaar proberen te sprokkelen. En als je uh, ja, tegen, tegen topclubs als PSV die punten kan pakken, dan moet je het ook tegen concurrenten kunnen. En uh, ja, dit is weer een uh, wijze boost voor ons, voor de club. En uh, uh, ik hoop dat we dit uh, door kunnen zetten. Ik denk dat je het ontslag van Rutte hebt binnengekopt. Nou, ja, dat hoop ik niet, want uh, ik denk dat Fred Rutte gewoon een goede trainer is. Ik hoop dat hij hier kan blijven zitten. Santi Kolk zei dat en hij zei het al ja onderin zo spannend hè want VVV kwam winnend, winnend, winnend naderbij bij die 16e plaats natuurlijk 16e, 15e plaats waar het allemaal om ging. Den Haag won, eh, NAC won dus eerder op de middag. Utrecht haalde uiteindelijk een punt bij Feyenoord. NEC wist dus ook wat het te doen stond. Maar ja, die kregen Twente op bezoek die hadden vorige week met 6-2 van PSV begonnen beginjaar zo'n middag en ineens staat er 3-0 Schöne, Conboy en Scheven uiteindelijk doet Plet nog wat terug. Alex Pastoor is de immer opgewekte trainer. Van de Alex, we spraken elkaar voor de wedstrijd. Toen zeiden we, zei ik althans, Twente is een moeilijke ploeg om van te winnen. Maar zo moeilijk leek het niet vanmiddag. <laughs> ja, ik zit wel eens naar Barcelona en Arsenal te kijken. En dan krijg je af en toe het gevoel dat je daar ook nog mee kan doen. Uh, maar ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Uh, alles wat we hebben kunnen doen om uh, Twente heel veel pijn te doen, dat hebben we gedaan. We hebben, we hebben gevoetbald vooral. Uh, we waren goed georganiseerd, we hebben gestreden op de momenten dat het moest en, uh, en we waren ook doeltreffend. Hebben jullie Twente ook in die zin aanvallend gewoon lastig gemaakt dat ze eigenlijk ja, onzichtbaar waren aanvallend gezien in de eerste helft? Ja, ik vond dat we hartstikke uh, goed georganiseerd stonden en heel goed anticiperen. Desondanks, uh, ja, wij hadden kansen, maar ze hadden voor de rust ook twee kansen. Ja, maar over het algemeen, uh, ja, als je twee kansen weggeeft tegen een ploeg die uh, kampioen wil worden, ja, dat moet toch een keer kunnen. Coach je ook op het feit dat zij de Europa League hebben gespeeld tegen Schalke? Ze hebben goed gespeeld tegen PSV. Ga je dan specifiek op in in je voorbereiding, naar, naar je spelersgroep? Nou, heel specifiek niet, want, uh, maar het speelt wel mee, het is een onderdeel. en uh, Wat ik altijd graag wil is uh, dat we altijd vanuit onze eigen organisatie voetballen... of dat nou aan verdedigende kant is of aan de aanvallende kant. Maar er zijn altijd, omdat je er steeds tegen een andere tegenstander speelt... nuances waar je rekening mee wilt houden en, uh, en kunt houden. En uh, in dit geval was het ook moet houden, want uh, ja, als zij uh, uh, zo'n wedstrijd in de benen hebben... dan, uh, dan speelt dat onmiskenbaar mee. Ik heb het vorige jaar ook meegemaakt toen we met Excelsior tegen Twente speelden. Ja, toen konden we ze pijn doen uh, in het positiespel, maar niet in het maken van doelpunten. En toen gingen we er met 0-2 vanaf. Nou, ja, ik vond dat uh, de kwaliteit van ons uh, dermate goed was dat, uh, dat er tussen de, het spel en, uh, en ook de uitslag uh, geen spel tussen te krijgen was. Ja, positief puntje. Zeefuik maakt zijn eerste goal. Voor speelt weer uitstekend vanaf de vleugel. Dat zijn, dat zijn uh, echte pluspunten op dit moment. Ja, uh, uh, jij noemt die terecht. Uh, en dat vind ik dus ook. Uh, wat ik ook heel vreugend vind... is dat uh, ja, je mist je centrum door een schorsing en een ziekte... En als dan Smors en Selezi dat op die manier invullen... ja, dat, dat vind ik ook, uh, of ook, maar dat, dat vind ik prachtige dingen... die vaak wel eens uh, ja, verborgen blijven. Maar dat vind ik fantastisch om, uh, om dat zo te ervaren. Nu win je van Twente. Dat zijn drie punten. Dat zijn drie punten weg van de degradatiezone. Maar gek genoeg ook drie punten richting misschien wel play-offs. Jullie zitten een beetje tussen dat wal en dat schip in, hè? Ja. Ja, is het glas half leeg of is die half vol? Het blijft zo. De, de, deze discussie houden we tot de laatste wedstrijd, denk ik. Uh, het is aan jezelf, uh, als je ons zo ziet voetballen, aan welke kant we gaan uh, meedoen. We hebben twee belangrijke wedstrijden voor de boeg. Dat is uh, VVV en, uh, en NAC uit. Ja, en dan uh, dat, zijn, uh, dat zijn dubbelklappers, dubbeltellers. En uh, het is aan jezelf. Alex Pastoor naar de 3-1 overwinning van zijn NEC op FC Twente. We gaan het hebben over schaatsen. De laatste wedstrijden om de wereldbeker... die werden vandaag gehouden in Berlijn, de finale. En daar bleek dat het seizoen is afgelopen voor schaatser Annette Gerritsen... want zij heeft zich daar in Berlijn niet weten te plaatsen... voor de wereldkampioenschappen afstanden... die over twee weken worden gehouden in Heerenveen. Joost Stekelenburg sprak met Gerritsen. Is er een moment geweest dat je er nog echt 100% vertrouwen in had? Nou weet je, ik heb altijd wel zoiets van uh, niks is onmogelijk natuurlijk en andere meiden moeten het ook allemaal nog eerst uh, laten zien. Maar uh, ja, ik heb gewoon geprobeerd om in ieder geval met een goede race van mij uh, af te kunnen sluiten. Dan lukt het niet om je te plaatsen, hoe sta je hier dan? <tus> ja, uh, gisteren was uh, ja, wel de grootste teleurstelling eigenlijk. En, uh, ja, weet je, um, vandaag had er wel echt een wonder moeten gebeuren, weet je wel. En uh, ik ben op zich wel tevreden hoe ik heb gereden. En, uh, ja, en dit van tevoren hoorde ik ook in één keer dat, dat ik buiten moet starten. Dus dat soort dingetjes, dat helpt gewoon niet heel erg mee, maar... Door een veranderde loting. Ja, dat was echt, niemand wist het ook. Want uh, Mojan die zag het ineens. En uh, ja, Bob wist het niet. En eigenlijk wist niemand uh, waar ik nou moest starten. Maar goed, uh, ja, dat uh, zijn vervelende dingetjes, maar goed. Ja, ik ben op zich wel uh, redelijk tevreden hoe ik, uh, hoe, ik, hoe ik nu heb gereden. Maar is gelatenheid, is dat een beetje het beste manier om te beschrijven hoe je hier staat dan? Nou, weet je wat het is? Ik ben op echt zo een best wel een beroerd moment ziek geworden. En daarna duurt het best wel lang voordat ik weer echt... Het gevoel had dat ik, dat ik echt weer fit was. En afgelopen, zeg maar vorig weekend in Heerenveen, toen merkte ik echt van, jeetje, ik heb echt wel even wat, nood, wat ritten nodig. En gisteren merkte ik wel weer op de 500 meter, nou, ik kan weer de bocht wat versnellen en dat het weer iets beter liep. En, en vandaag liep het ook weer wat beter. Dus, weet je, als, over twee weken had het misschien wel weer een heel ander verhaal geweest, maar... Ja, weet je, ik had er gewoon nu, uh, nu moeten staan. En uh, ja, door omstandigheden is het gewoon niet uh, optimaal gelukt. Maar ziekte nu, ziekte rondom het WK Sprint ook, dat heeft je tegengezeten. Maar je kunt er toch ook niet omheen dat dit ja, gewoon een, een rot of een slecht seizoen is geweest? Ja, tuurlijk. Weet je, en uh, uh, tuurlijk is het voorseizoen ook absoluut uh, ja, verre van goed geweest. Maar um, ja, het is, het is gewoon uh, dan wel heel moeilijk om... Um,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 Anet Gerritsen is er dus niet bij over twee weken bij het WK afstanden in Heerenveen. Radio 1, het NOS journaal. Het is net half zes geweest. Hier is die rondje heb ik maar met hoofdpunten.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 En in het Gelderse wapenveld bij Hattem is vanochtend een dode jongen gevonden. De jongen van 19 lag op het erf waar hij woonde. De politie vermoedt dat hij is omgekomen door een misdrijf... en heeft bij het onderzoek onder meer een helikopter ingezet. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Gerti Mestraal. Mooi weer vandaag. Veel zon. Uh, temperaturen vooral in het binnenland aangenaam met een graad of 14. Aan zee slechts een graad of 9. En dat komt omdat het zeewater nog koud is. Vanavond en vannacht blijft het helder. Er is maar weinig wind en daardoor ontstaat gemakkelijk mist. De temperatuur daalt naar een graad of vier. De wind is vannacht zwak uit het westen tot noordwesten. Morgen begint de dag mistig of bewolkt en kan vooral, dat kan vooral ochtends lang blijven hangen. In de loop dag komt er meer zon en landinwaarts ontstaan dan weer wolkenvelden. Het noorden blijft gevoelig voor wolkenvelden van zee. Het blijft overal droog. Het wordt een graad of negen aan zee tot plaatselijk 14 graden opnieuw in het binnenland. Na morgen verandert er niet veel. Droog weer, in eerste instantie veel bewolking. Later komt er wat meer zon. We houden temperaturen van 10 tot 14 graden. En tegen het eind van de week wordt de kans op regen iets groter. ANWB Verkeersinformatie. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oostrichting Amersfoort... is een ongeluk gebeurd. Tussen de rij en Duivendrecht staat twee kilometer verder Er is maar één rijstrook open. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het en Delft-Zuid staat 7 kilometer file. Er zijn maar twee rijstroken open. Verkeer van Rotterdam naar Den Haag. kan beter omrijden via Gouda over de A20 en de A12. Er staat daardoor ook file op de A13 richting Rotterdam. Voor Delft-Zuid 4 kilometer. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de Heijn-Noordtunnel 2 kilometer file. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. De Graafschap AZ. Wordt het ook een mooi weekend voor AZ? Richard van der Made. Daar gaat het wel op lijken Tom, want het is Rasmus Elm uit een corner notabene die scoort... En dat heeft hij volgens mij eerder gedaan dit seizoen. Ineens gaat de bal erin. Vier minuten na rust. Leidt AZ met 0 tegen 1 tegen de Graafschap. En die hoekschop vanaf de linkerkant. Daar verkijkt de winter zich volledig op. jou ja hoor, de bal gaat er gewoon in één keer in. Fout van de keeper. Want ja, dit mag natuurlijk gewoon niet gebeuren. AZ Leidt heeft het lastig in Doetinchem. De hele eerste helft. Maar nu na vier minuten uit een hoekschop van Elm. Standaard situatie. Zoals zo vaak dit seizoen bij Elm. Is het dus 1-0 voor AZ langs de In Engelse Premier League ging koploper Manchester City verrassend... met 1-0 onderuit bij Swansea City, de club van doelman Michel Vorm. Swansea kreeg in het begin van de wedstrijd al een uitgelezen kans... om op voorsprong te komen toen aanvaller Rutledge... in het strafschopgebied ten val werd gebracht... maar doelman Hart van City stopte de penalty van Sinclair. In het vervolg van de wedstrijd had City veruit het meeste balbezit... maar in de slotfase kopte Luke Moore toch nog de winnende achter... De doelman Hart van Manchester City. Swansea won dus. Bij Manchester City stond trouwens Nigel de Jong in de basis. Hij kreeg wel een gele kaart en werd kort na het doelpunt van Swansea gewisseld. En Manchester United profiteerde optimaal... door met 2-0 te winnen van West Bromwich Albion... Wayne Rooney nam beide doelpunten voor zijn rekening en komt daarmee uit op een totaal van 26 dit seizoen. Eentje meer dan Robin van Persie. United neemt door de winst op de koppositie over van City. Het verschil tussen de twee ploegen is één punt. En Tottenham Hotspur staat daar derde op een straatlengte achterstand. En dan in Italië, waar koploper AC Milan verder is uitgelopen... op achtervolger Juventus met Emanuelson en Van Bommel... andermaal in de basis won Milan met 2-0 van Letje. Rino zette Milan al vroeg in de wedstrijd op voorsprong... en Ibrahimovic maakte er 2-0 van. Juve bleef voor de twaalfde keer dit seizoen bij een gelijkspel steken. Tegen Genoa werd het nu 0-0. Pepper scoorde nog wel voor Juventus, maar dat was in buitenspelpositie. El Giro Elia mocht 20 minuten meedoen. Het verschil tussen Milan en Juventus is nu vier punten. De nummer 3. Lazio Roma speelt vanavond tegen Bologna. Kan op 51 komen op zes punten achter van Milan. En in Duitsland liep Bayern München gisteren twee punten in... op koploper Borussia Dortmund. Bayern won aan de hand van de uitblinkende Arjen Robben... met 7-1 van Hoffenheim. Robben maakte twee doelpunten en bereidde ook nog drie doelpunten voor. Regerend landskampioen Dortmund kwam niet verder dan 0-0 bij Augsburg. Het schat tussen Dortmund en Bayern München is nu 5 punten... Borussia Mönchengladbach staat derde met een achterstand van acht punten op Dortmund. Schalke 04, dat donderdag nog maar de 1-0 verloren in de Europa League van Twente, is net begonnen aan de wedstrijd tegen HSV. En Klaas-Jan Huntelaar is weer terug bij Schalke. Hij is voldoende hersteld aan de botsing in de oefenwedstrijd tegen Engeland. Barcelona pakt vandaag na de gala voorstelling van Lionel Messi van de week in de Champions League de draad weer op. In de competitie over een half uur gaan ze spelen tegen Racing Santander. Bij Santander, de Catalanen moeten dan enigszins, eh, om dat gat enigszins op pijl te houden, wel winnen. Want Real Madrid won gisteren wel met de nodige moeite. Maar mede dankzij het tweede doelpunt van Ronaldo werd het toch weer 2-3. Uit bij sevilla Valencia. komende donderdag opnieuw de tegenstander van PSV. Een 4 2 voorsprong. Verdedigend in Eindhoven speelt op dit moment tegen Mallorca. Kwam snel 2-0 voor, maar inmiddels is het 2-2. Daarmee blijft de ploeg overigens nog altijd wel stevig op de derde plaats in de Primera División. Malaga, de ploeg van Matthijsen en van Nistelrooy overigens, staat nu vierde. Gaan wij weer even naar Doetinchem, de graafschap tegen AZ. Ja, dat is lekker uit de kleedkamer komen voor die ploeg uit Doetinchem, Richard. Ja, voor AZ bedoel je. Een mooi begin natuurlijk inderdaad voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek. En het is toch wel bijzonder hoor, om zo'n corner er dan in één keer in te schieten. Een echte specialiteit van Rasmus Elm deed dat eerder dit seizoen al tegen Austria Wien. En ook tegen Roda JC, AZ dat toen thuis speelde tegen Roda. Ook toen krulde Elm die bal er bijzonder scherp in één keer in. En als ik zo terugkijk in de herhaling, ja, dan verkijkt keeper De Winter zich volledig op die bal. En zo leidt AZ dus verdiend, want AZ is gewoon de betere ploeg in deze wedstrijd heeft het meeste balbezit de Graafschap, als het al de bal heeft, doet daar bijzonder weinig mee. Terwijl Hinke Poupon nu naar de zijlijn gaat. Even geblesseerd, maar het lijkt niet al te ernstig. We wachten op het uh, signaal van Fink. De ingooi voor de Graafschap. Jansen, bal wordt weggekopt. Achterin door AZ, dan opgevangen door Nalban Toglu. Speelt de bal naar de zijkant. Goed gezien van Marcellus, die daar tussen zit. Uh, Rechtsbek van AZ. Dan is het uh, Berens, die hem opvangt. Maar bijzonder zwak dan weer de paas van Berens. Sliding van Wormgoor en dan weer naar voren. Nee, het is de de graafschap dat ook heel erg weinig potten kan breken in deze wedstrijd. AZ heeft het moeilijk in de eerste helft gehad. Maar nu met die 1-0 voorsprong kan het misschien ook nog wel eens een hele leuke middag worden. Met misschien ook nog wel wat meer goals voor de ploeg van Verbeek. 1-0 is het na acht minuten nu in de tweede helft. Wat een goal! De Eredivisie. Het laatste goal! Alle wedstrijden van dit weekend. Nec Twente 3-1 1-0 Schouwen uit de strafschop. Rust. 2-0 Comboy. 3-0 75 3-1 Plet. Onverwacht grote nederlaag natuurlijk voor FC Twente. Steve McClaren, de coach, was totaal niet te spreken over het resultaat van zijn ploeg. Absolutely disappointing, very disappointing, frustrating. Um, not just the result, but the, the performance. En this is what football does to you. Um, it brings you back down quickly when you get carried away, when you think you're uh, I've made it and you're there you know what? it's a bang it hits you and today it hits us and we said before that NSA are the type of team that are capable of uh, of performing like that and beating us that's what they did wel een mooie performance van Steve McLaren, die dus niet te spreken was, teleurgesteld, een beetje boos. En we wisten toch dat NEC de kwaliteit had om ons op een dergelijke nederlaag te trakteren. En na die mooie overwinning op Schalke en PSV is Twente dus weer bang, terug op aarde, twee voeten op de grond. Peter Wisscherhoff denkt overigens dat die D misschien wel iets te maken heeft met die inspanning, juist in die Europa League. Ja, dat is moeilijk. We hebben denk ik twee hele zware wedstrijden gehad en... Uh... Ja, je wilt het niet als excuus gebruiken, maar ja, dat heeft heel veel kracht gekost. En ik, ik vond vandaag dat we uh, energieloos waren. Dit heeft ook mentaal te maken. Ook al in de vermoedheid moet je dit op kunnen brengen om uh, in je positie te komen, om duels te winnen. Ja, dat hebben we vandaag gewoon niet gedaan. Gewoon niet gedaan. En dat drukke programma van Twente, dat had NEC-trainer Alex Pastoor juist gebruikt in zijn voorbereiding.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 NAC tegen PSV dan. 3-1 bij de rust onder 2-1 door goals van Wijnaldum. 0-1, Kolk 1-1 en Lurling 2-1. Na de rust 3-1, Kolk. Er waren twee rode kaarten voor Manolev. Eh, van PSV na twee keer geel al in de 42e minuut. En rood was er ook voor Schilder van NAC in de 61e minuut. Een nieuwe nederlaag voor PSV en dat wel de Eindhovenaren nog met 1-0 voorkwamen. Na de verliespartij tegen Twente en Valencia was dit alweer de derde nederlaag op een rij crisis bij PSV. En de vraag is, gaat dat trainer Fred Rutte de kop kosten? De trainer over de situatie bij PSV. Ja, met, met, met dit soort situaties en alle, alle moeilijkste situaties zijn dat. En uh, nogmaals, ik, ik, alles wat ik, wat ik nu heel veel daarover ga zeggen, ik denk niet dat ik dat... Uh, A, dat wil ik niet doen. En, en B, ik ben zo emotioneel en uh, dan... Het is beter om, om niks te zeggen. Ja, Rutte wilde dus nog niet veel kwijt over zijn positie. Emotioneel is hij wel, hoorden we hem zeggen. Uh, welke emotie voert nou bij Rutte de boventoon? Vooral boosheid. ja, Op, op alles en iedereen. Maar ook, uh, ook op mezelf. Maar, uh, dus en dat is het. Ja. Dank wel. Boos is Rutte dus uh, ook op de spelers. Die spraken van de week nog, het, uh, nog wel het vertrouwen uit in hun trainer. Maar hebben ze vanmiddag daar niet, dat niet naar gehandeld. Daarover Kevin Stroopman. Dat klopt, het is ook zo. Als we op deze manier doorgaan, dan laten we de trainen laten we gewoon in de steek. En, uh, ja, dat mag niet gebeuren. Kijk, uh, geef ons het vertrouwen en uh, probeert ons zo goed mogelijk te helpen. En als wij het dan zo op het veld laten zien, ja, dat is, uh, dan is het logisch uh, dat die boze proces. Ja, overigens komt morgen de directie van PSV bij elkaar. We zijn benieuwd waar daar al, dat, dat allemaal toe gaat leiden. Krakkelend PSV dus tegen NAC, dat de punten ook erg hard nodig had. En dus is Hagenaarsland die kolk blij dat uh, de, ja, de vorm bij PSV in deze periode ver te zoeken is. Ik wil niet zeggen dat ze op de slagbank uh, leggen en dan de, dat wij ze echt moeten slachten. Maar uh, zo kwamen zij wel een beetje hier naartoe, denk ik. Ik denk dat het niet fijn is om, uh, om uh, NAC uit te spelen. Ik heb het zelf ook een paar keer ervaren met andere clubs... En, uh, ja, uh, wel respect voor PSV natuurlijk. Maar ook een beetje, op z'n haar gezegd, uh, scheid aan PSV. Want uh, wij hebben de punten uh, voor ons iets harder nodig, denk ik. Ajax, RKC, Waalwijk, 3-0, Rust 1-0, Vertongen 2-0, De Jong 3-0, Ebicilio. Ajax is een van de grote winnaars dus van het weekend uiteindelijk. Puntverlies bij de concurrentie, zelf winnen van RKC, RKC. Betekent dat trainer Frank de Boer, denk ik, een goed weekend heeft? Ja, zeker. Maar uh, je wil altijd ook uh, qua veldspel, wil je soms ook uh, betere dingen zien... We vlagen dat we goed gespeeld hebben, maar er waren ook uh, momenten dat we heel slordig waren. En, uh, ja, als je straks tegen PSV moet uh, hier thuis, dan moet dat beter in ieder geval. Ja. Gerrit landskampioen Ajax is ineens weer een titelkandidaat. We worden kampioen, zongen de supporters in ieder geval. En Jan Vertongen had nog tijd om daar ook nog even naar te luisteren. Ja, die, uh, die uh, geloven er ook weer in. En, uh, net als wij, ondanks dat we het uh, nooit hebben opgegeven, is dit toch een uh, hele opsteker uh, wat er nu allemaal gebeurt in de competitie. En, uh, ja, het kan nog een heel mooi einde worden. Net zo mooi als vorig jaar is, uh, is moeilijk, maar ja, we staan in ieder geval wel weer heel kort. Heel kort, het Belgisch wordt dichtbij. RKC was niet in goede doen, de ploeg van Ruud Brood kan veel beter. Maar uh, ja, trainer Brood zei, liet het vanmiddag niet zien. Ja, we waren zeker in de waren We waren ook slordig. Uh, we konden niet goed meer uh, onze middenvelders uh, vinden. Uh, omdat met name zo ook wel vaak diep gaat. Ja, het kost veel kracht. Ajax ah, heeft het initiatief en dan moet je heel veel meters maken. En dan zie je dat je in balbezit eh, net dat stukje mist. En dan kom je er maar een paar keer door. Maar we hebben niet goed, eh, goed genoeg gevoetbald. Overigens kreeg Ramos van RKC nog geel in deze wedstrijd. Dat was de elfde keer dit seizoen. Een record, dachten we allemaal. Ja, natuurlijk, maar dat was al een evenaring van een record... wat eerder op de middag door Manolev uh, ook gemaakt was met twee keer geel. Hij op elf gele kaart. Nieuw record in onze competitie. Ja, Manolev en Ramos. En we hebben nog een paar wedstrijdjes. Ja. Evennaring, hè? Evennaring ja. eigenlijk. Ja, Attenveld van Galen. Die kreeg het ook ja. allemaal elf keer in het seizoen. Ja. Feyenoord tegen Utrecht werd vanmiddag 1-1 bij de rust 101 1 0 door een goal van Bakal na de rust 1-1 van der Gun was een rooikaart voor Nederland van Feyenoord naar twee keer geel. dus in de Kuip en Utrecht kwam daar terug na een achterstand. Doelpunt te maken was invallig Cedric van der Gun. En dus zou je zeggen een gouden wissel. Natuurlijk, ja, dat is altijd leuk en... Uh... Ik denk gewoon dat het voornamelijk voor ons op dat moment belangrijk was. Omdat je natuurlijk een beetje achter de feiten aanloopt, denk ik. En uh, ik denk, na de 1-1 zag ik gewoon ook bij alle spelers, ook aan de reactie, uh, te zien dat iedereen er wel weer ineens uh, in geloofde. Dus dat was wel uh, belangrijk, denk ik. Feyenoord verspeelpunten volgens Ronald Koeman. Missen ploeg nog de kwaliteiten om een echte topploeg te zijn.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 op basis van dit seizoen, is dan uiteindelijk, want ja, de stand uh, ligt niet. Er waren nog vier wedstrijden. Vrijdagavond Roda, VVV, 3-1. Herakles Almelo verloor verrassend thuis van Ado Den Haag. 2-0 werd het voor de genezen. Groningen verloor andermaal zesde keer op zeven wedstrijden. Nu tegen Vitesse thuis, 1-3. En Heerenveen deed wat het moest doen, onder andere tweemaal Bas Dost. 4 tegen Excelsior. Gaan wij weer even naar de laatste wedstrijd van dit weekend. De Graafschap tegen AZ. Richard van der Made. AZ leidt nog altijd, maar de Graafschap laat nu eindelijk aanvallend iets meer zien. Nu een schot van El Hasnaoui op de rand van het strafschopgebied van de meter of 17. Maar makkelijke prooi voor Banda. Daarvoor ook al kansen gezien van de Leeuw met een kopbal van dichtbij. Goede voorzet van Vermoed vanaf de rechterflank. En zojuist een schot van diezelfde Vermoed net over het doel bij St. Banda. De Graafschap eindelijk kruipt iets uit zijn schulp. Moet natuurlijk ook. Door de ruimtes bij uh, AZ. Voor AZ natuurlijk wel wat groter worden. Nu een schot van Paulsen. Maar dat lijkt helemaal nergens naar de bal zelt hoog over. En de winter kan dan de bal weer gaan pakken. 61 minuten gevoetbald op de Vijverberg. AZ leidt dus 1-0. Natuurlijk is het terecht. AZ heeft het meeste balbezit. Controleert de wedstrijd. Laat het beste positiespel zien op een overigens hobbelig veld. En uh, koestert natuurlijk die 1-0. Want verschrikkelijk belangrijk. Omdat het nu uh, bovenin zo ontzettend spannend is. Meijer. Kopt de bal weg in de voeten van Elm. Elm voor AZ nu. Paast de bal naar Maher. Nog niet zo heel veel van hem gezien. Maher dan naar de buitenkant. Naar Berens. Buitenom komt Marcellus. Nog altijd Berens. Stikt de bal dan weer terug naar Maher. Dan wordt er wel verdedigd door Calvete. Zojuist ingevallen voor Poupon. Die toch niet verder kon. En dan is het mooi zander. Op de eigen helft nu even AZ. Met Klavan. Vandaag de vervanger van Viergever. En dan zitten we helemaal aan de linkerkant met Palsen. Die probeert dan in te spelen op Altidor. Die kaart. Met Holmen. Holmen heeft natuurlijk wel een actie in huis. Speelt de bal terug naar Altidoor. Altidor dan weer naar Palsen. En zo tikt de AZ de bal rustig rond. Nu weer naar Elm. Dan wordt er gejaagd door Meijer. Maar niet al te goed verdedigd. En weer een vrije trap voor AZ. AZ is beter. De Graafschap staat achter. Maar laat aanvallend. Eindelijk iets zien. Drie kansen op rij. Maar nog altijd is het 0-1. In het voordeel dus van AZ. En nu krijgt van mij de stand. Want het is inderdaad spannend. AZ heeft er 49. Maar is dus aan het spelen. Kan op 52 komen bij deze stand. Maar goed, nu op 49. Uit 24. Dus Ajax heeft er ook 49 uit 25. Twente heeft er dan 48, maar ook nog een wedstrijd tegen de Graafschap te goed. 48 ook voor PSV, die nu vierde staan. Herenveen staat vijfde, ook met 48 punten, maar een slechter saldo. En Feyenoord, klein gaatje valt daar, zit nu op 45 punten op de zesde plaats. Onderin Utrecht, dus een punt, staat nu vijftiende met 27 punten. VVV blijft op 25 staan. De Graafschap staat op 16, is aan het spelen en heeft ook nog een inhaalwedstrijd thuis tegen Twente te goed. En Excelsior, puntje minder 15 punten. En zei ik eerder al dat Wayne Rooney met zijn twee doelpunten... vandaag tegen West Bromwich Albion op 26 is gekomen. Hij staat inmiddels op 20 doelpunten. Vijf uh, minder dan Robin van Persie. Hij is nog altijd de topscorer in Engeland met 25 goals. It's. Yes. ...hersteld van een zware longontsteking. George Michael uit 1998 en outside. En we gaan weer... Was die longontsteking uit 1998? Nee, nee, die, ja, was, nee uh, AZ, ja. die was wel recent. We gaan uh, weer naar het voetbal toe... ...want AZ staat gewoon voor bij de graafschap Richard van der Malen. En het begint zowaar leuk te worden op de Vijverberg. Eindelijk de graafschap gooit de schroom van zich af. Het wordt uh, meer een open duel tussen deze twee ploegen. AZ inderdaad nog aan de leiding. 0-1 door de goal van Elm. Direct uit een corner binnengeschoten. Maar eindelijk speelt de graafschap aanval. Iets beter zojuist. Weer een uitstekende kans van dichtbij voor Michael de Leeuw. De voorzet van Cal Vete, Een jonge Belg, gehuurd van Anderlecht. Uitstekend op maat. De Leeuw kopte de bal goed naar de grond, maar. De bal ging net naast het doel bij Esté Ban. en dus staat het nog steeds 0-1. Heeft AZ nu het balbezit met Mooij Zander. De Finse aanvoerder die de bal naar, nee naar uh, Marcellus schuift natuurlijk moet ik zeggen. En dan uh, AZ aan de rechterkant met Perens. Verdedigd door Jansen die dat uh, uitstekend doet. De jonge achterhoeker maar dan zit Maher daar goed tussen. Toch weer uh, de graafschap. Nu met een aardige actie aan de linkerkant van Breinburg. publiek gaat nu ook achter de graafschap staan. Het is nog altijd niet beslist hoor. El Hasnawi, nu de korte combinatie met Breinburg. Dan de overtreding gemaakt door Marcellus. En dus de vrije trap voor de Graafschap. Roelofse, de trainer die het roer overnam twee weken geleden van Andries Uldering. Staat met de armen over elkaar langs de rand van het veld te kijken. Gaat zo dadelijk Schrekkovic binnen de lijnen brengen. Maar eerst de vrije trap van aanvoerder Meijer. Het hoofdzoeken van Saïs die ook naar voren is gekomen. Dan probeert Breinburg de bal weg te koppen. Dat lukt niet, de bal nu voor de voeten. Van Calvete, Calvete en Esteban dan toch in tweede instantie heeft hij hem. AZ wel staat zelfs een klein beetje onder druk in deze fase van de wedstrijd. De Graafschap op jacht naar de gelijkmaker. Maar het is dus nog altijd 0 tegen 1. Twee aanvallende wissels ook al gepleegd door Gertjan Verbeek. Het is Goedmoensom die inmiddels ingevallen is. Ook Boymans eraf zijn... Uh... Holmen en Altidore. En AZ heeft nu rustig het balbezit op de eigen helft. Alles van de Graafschap staat rustig toe te kijken. Ook op de eigen helft. En dan kan AZ dus rustig bouwen aan een nieuwe aanval. Skrekkovic, de aanvaller, staat nog altijd langs de lijn te wachten tot hij erin mag. Nu misschien wat gevaarlijks in het strafschopgebied is de bal bij invaller Boymans, Dan is het Marcellus. Marcellus wordt verdedigd door Breinburg. Bal gaat over de zijlijn. En dus een ingooi. En die ingooi die zal zijn, denk ik, voor AZ... Nu gaat de wissel komen. De wissel bij de graafschap Breinburg. Helemaal leeg gespeeld. Moet eraf. En voor hem in de ploeg komt Skrekovic voor de laatste 19 minuten van de wedstrijd. We gaan door met de ingooi voor aanzet dat de voorsprong van 0-1 koestert door de goal. In het begin van de tweede helft door Rasmus Elm. Eerder vanmiddag verloor PSV dus met 3-1 in Breda van NAC, derde nederlaag in een week. En de spelersbus van PSV werd opgewacht op de hertgang, het trainingscomplex van PSV, door tientallen woedende supporters. De spelers probeerden de gemoederen nog wat te bedaren, maar de geplaagde trainer, ja, hoe gaat het daarmee, Fred Rutte? Hij sprak de supporters toe, al kost hem dat wel veel moeite. Mannen, kijk, ik ben er verantwoordelijk voor. En ik loop voor die verantwoordelijkheid absoluut niet weg. Kijk, oh. No. Nee, dat ik, ik请, ik, ik loop daar niet voor weg. En, en, en, dan niet weg. Maar geef deze gasten het gevoel dat je ook of 300% achter ze staat. Samen hey, ja, met jou. Samen met jou. Samen met jou. Samen Oké, jou. Samen door. ben de laatste reden ik weet dat jullie allemaal achter ze staat. Dat weet ik ook wel. Ik bedoel, kijk, dit zijn allemaal jonge honden. en, die, en Geloof mij, die willen heel graag, hoor. Echt waar. Die, die willen het, het gras uit, de, uit, de, uit het vel lopen. Absoluut. Maar dan zien we niet terug. Nee. we we niet terug in de, de, de laatste drie wedstrijden. En... Als je dat niet meer kan geven, dan moet je wegwezen. Als je de jongens niet meer kan passen. Nee. Als, als iedereen dat gevoel heeft, en ook mijn spelers hebben dat gevoel... was ik al lang weg geweest. Fred Rutte, ja, het ging een en toe daar op de hertgang. Valencia, het zijn uiteindelijk 2-2 gebleven in de competitiewedstrijd. staat oh. nog wel op de derde plaats, heeft vier punten voorsprong op de nummer vier. En bij Schalke, Hamburger SV staat het na een minuutje of 25. 1-0 voor Schalke. Het gaat heel slecht met Hamburger SV. Trouwens. Ja, voor alle duidelijkheid zijn de tegenstanders de komende ja. week in de Europa League van de Nederlandse ploegen. PSV speelt dan tegen Valencia. Schalke moet het opnemen in Gelsenkirchen tegen Twente. En Udinese tegenstander van AZ komt vanavond nog in actie in de C. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langste Lijn. Het vervolg van de graafschap tegen AZ, waar het 0-1 staat door een goal van Elm... kunt u zometeen horen in het uitgebreide NOS-journaal eh, van 6 uur... en daarna bij de collega's van de VPRO. Langs de lijn is weer terug. Vanavond om 10 uur met Jeroen Stomporst. We van de geest al ook aanschuiven en het zal veel gaan over de competitieronde, want het is nog steeds lang niet beslist in de Eredivisie. Want alles kruipt hier wat dichter bij elkaar. Alleen gaat AZ en misschien een beetje vandoor met een klein gaatje. Ja, AZ, de nieuwe koploper. Daar lijkt het toch wel op. Maar het vervolg hoort u weer de volgende uitzending. Minuutje of 17 nog 1-0 bij de Graafschap. AZ voor AZ wel te staan. Fijne avond.